1 uur, Clemens Peters met het NOS Journaal. Op Schiphol heeft de afgelopen avond brand gewoed in de wc van een trein. Die brand was snel geblust, maar de rookontwikkeling was enorm... en die rook waaide ook naar boven de stationshal in. Na korte tijd kon het treinverkeer hervat worden en de hal is ontlucht.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 Bij een vechtpartij tussen migranten in de Noord-Franse havenstad Calais... zijn 13 gewonden gevallen. Vier van hen zijn in levensgevaar. Aanleiding was een ruzie tussen Afghanen en Eritreërs. Volgens de Franse politie gingen zo'n 100 mensen met elkaar op de vuist. Er is ook geschoten. In en rond Calais leven honderden vluchtelingen. Ze willen naar Engeland en ze proberen daar te komen... via vrachtwagens of treinen. Kruiden- en specerijenketen Jacob Hooy roept alle abrikozenpitten... terug naar de winkel. In een onderzocht monster is een grote hoeveelheid waterstofcyanide gevonden en het eten daarvan kan levensgevaarlijk zijn. Gisteren maakte er een andere keten, Erika, om dezelfde reden bekend dat de abrikozenpitten terug naar de winkel moeten. In december is een man uit Roermond, die een half zakje had gegeten, er bijna aan overleden. Willem II is de vierde en laatste club die de halve finale van de KNVB-beker heeft bereikt. De Tilburgers wonnen gisteravond thuis van Rode JC. Na de reguliere speeltijd was het 2-2 en in de verlenging werd niet gescoord. Willem II nam de strafschoppen die daarop volgden beter. Na de wedstrijd is geloot voor de halve finales. En daarin neemt Feyenoord het thuis op tegen Willem II en ontvangt AZ in Alkmaar FC Twente.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 Met Pieter van der Wielen. U luistert naar Nooit meer slaap. Julie Rudova komt zometeen langs. Zij is straatfotografen. En ze kijkt ook veel naar foto's van anderen. En dan ontdek je soms patronen. En dat leidde onder meer tot het project Street Repeat. Zometeen is zij te gast in de rubriek Open Kaart. De nieuwe show van de Stefano Keizers ging afgelopen zaterdag in première, erg heel. En het werd al meteen genoemd het meest indrukwekkende cabaretdebuut in jaren. En we hebben hem afgelopen week zichzelf laten volgen met een opnameapparaat in de aanloop naar die voorstelling. Ef Starik, deze week onze nachtpredikant, had vandaag een droevige dag. We spraken er net al over. Menno Wichman, dichter, is overleden en was ook een goede vriend van Ef Starik. Meneer Starik, goede nacht. Pieter. Mijn deelneming. Jullie waren goede vrienden, jij en Menno Wichman. Ja. Het is. Uh... Goed dat ik je toch nog aan de telefoon heb en dat je iets wil uh, schrijven bij deze verdrietige dag voor jou en ook voor iedereen in Nederland die van poëzie hield. Ik ben benieuwd ja. wat het uh, geworden is. Vanmorgen overleed mijn vriend de dichter Menno Wigman in het fysieke huis in Amsterdam, kwart over negen. Hij werd in slaap gehouden, hij heeft er niets van gemerkt, hart falen. Hij stierf volgens zijn vriendin Abyss met een glimlach op zijn gezicht. Ik was deze ochtend juist aan een leuke kolm begonnen, iets met kleine mensen. En toen ging de telefoon. Ik gooide de kleine mensen weg. Op het moment dat ik dit schrijf, weet ik niet of het nieuws al naar buiten is gebracht hier. In de veilige haven van de nacht durf ik toch te zeggen luisteraar. Menno is dood, de grootste dichter van mijn generatie. Gisteren werd hij, met wat nu dus zijn laatste bundel zal blijven slordig met geluk, genomineerd voor de Ida Gerhard Poëzieprijs. Dat heeft hij nog net meegekregen, de prijs niet, het bericht wel. Menno Wichman, godverdomme, 51 jaar oud. Twee, drie jaar geleden begon zijn lichamelijke malheur. Vage hartklachten, depressies, desoriëntatie. Hij kon de weg ook letterlijk niet meer vinden. Inmiddels, terwijl ik dit probeer te schrijven de hele tijd. De telefoon, is het waar? Ja, het is waar. Hoe kan dat nou? Zijn we uren verder. En is zijn overlijden overal? Vergeef mij dat ik u niets nieuws vertel. Ik kende hem vanaf dat hij een joch van een jaar of achttien was. Hij was de drummer in mijn band. We zwommen in dezelfde vijver. We waren meervoudige kutzwagers. We waren stadsdichter van dezelfde stad, de Onze. Vanaf het begin was hij een trouw, dichter van dienst in de poel des doods. De laatste jaren droeg hij soms een bril. Een bril met vensterglazen nergens goed voor... Hij vond gewoon dat een dichter een bril nodig heeft. Mijn al was een verschrikkelijke zeikert. Hij kon geweldig tegen alles opzien. Als ik hem vroeg een gedicht voor een eenzame dode te schrijven... ging dat altijd met veel zuchten en tegenzin gepaard. Maar hij schreef vervolgens wel een gedicht om in te lijsten. Hij had een kat naar Kaspar Hauser genoemd. De man die nooit goed leerde spreken. De kat Kaspar had evenwel een zeer luide stem... en ontwikkelde zich tot een ware huistiran. Uiteindelijk heeft hij hem weggebracht. Net zoals we Menno nu weg zullen moeten brengen naar Zorgvliet. Menno hoopte dat Gerrit Komrij daar ook lag. Hij wou wel naast hem komen liggen. Alleen... Gerrit ligt daar niet. Heb jij weer, jongen? Maar vanmiddag was je even trending topic op Twitter. Daar zou je trots mee zijn. Hoe dan ook, rust, zacht. Bij de dood van Menno Wichtman. Starik, dank voor je, voor je mooie woorden... bij uh, de dood van een uh, dierbare vriend en een, uh, een groot dichter. Ja. Een... Uh, een gemis. We moeten het er maar weer mee doen, jongen. We moeten het er maar mee doen. Ik kan het ook niet beter maken. Nee. Morgen dan spreek ik je weer. Goedenacht. Nee, hoor. dit was te laat. Oh, je hebt gelijk. Het ja. is donderdag. Ik heb, Dat was ik ik heb in al een... Tijd gelijk. Dat blijft gewoon doorgaan. Ja. Dan spreek ik je de vorige, volgende keer weer. Hey, daar verheug ik me op, jongen. Even staan ik. Dank. F.S.A.R.I.K. heeft ook altijd gelijk. De Engelse producer Henry Green heeft een debuutalbum aangekondigd. Shift wordt de titel daarvan. En dit nummer heeft hij nu al uitgegeven: Another Light. I saw the smoke run down And color the sea There's great difference in the movement now I'm falling asleep My head heavy with the oceans Henry Green was sat met another light... De rubriek heet Open Kaart, 150 vragen over werk en leven. En de gast is fotograaf Julie Rudova. Ze heeft zich min of meer gespecialiseerd in de straatfotografie. De interesse is dat het zich niet laat anseneren. Haar foto's vertellen verhalen die uh, misschien niet meteen... op het eerste gezicht voor een ander zichtbaar zouden zijn. Die fascinatie vertaalt zich ook naar een nieuw project, want ze... Uh, Zag veel foto's van anderen. En het viel haar op dat daar soms patronen in te ontdekken zijn. En ze heeft nu een, uh, een Instagram-account gemaakt. Met vergelijkbare foto's. Street Repeat. Uh, Jullie, hartelijk welkom. Dank je. Wat, wat, wat, wat zijn dat voor. Uh... Voor foto's, leg, leg eens uit wat voor repetities dat zijn. Ja, het, zijn het is wel het genre van straatfotografie. Het ik altijd heel moeilijk om dat uit te leggen wat het precies is. Want het hoeft niet per se de straat te zijn. Het kan ook een zwembad of het strand. Maar ik probeer het dan een beetje te omschrijven als fotografie die niet geancineerd is in een publieke ruimte. En um, ja, je hebt tegenwoordig heb je best wel veel stromingen en stijlen. En ik denk omdat we zoveel ook op Instagram zitten en op uh, ja, sites waar je heel veel foto's ziet. Dat we elkaars werk onbewust en bewust tot ons nemen, en daardoor hetzelfde soort dingen gaan laten zien? We zijn op zoek naar een beeld dat we kennen, en, en dat maken we dan zelf. En dan krijg je op een gegeven moment een genre of een soort ja, onbedoeld. Uh, Misschien niet toch wel op het doet gedrag. inderdaad. Ja, want ik denk ook wel weer dat we soms niet bewust zijn van dat we iets imiteren. En sommige dingen, sommige foto's in het account zijn ook niet per se op elkaar gebaseerd, maar die zijn dan toevallig uh, op verschillende momenten gemaakt door mensen die toevallig hetzelfde soort iets zagen. En het blijft toch altijd mensen, het blijft toch altijd fotografen. Dus ik denk dat je dan toch. Ik denk als er ja, drie, drie straatfotografen of überhaupt fotografen in de stad rondlopen en er zit een uh, man verkleed als een wit konijn op een bankje, dan zullen ze hem waarschijnlijk wel fotograferen. Dus dat, dat is een soort fascinatie, denk ik. En die, um, ja, ik denk dat je gewoon heel veel om je heen ziet, ook andermans werk. En dat je dat dan dan toch, ik denk dat het een koppeling is van je eigen fascinatie en wat je al eerder hebt gezien in andermans werk. Laten we, ja. laten we beginnen bij het begin, de straatfotografie. We kennen ja. allemaal de, de, de hele grote, dat zijn, dat zijn er best veel... maar uh, ja. uh, Wino Grant of uh, Willy Ronis of ja. uh, Ed van der Elske... van die mensen die vroeger rondliepen met een mooie camera op hun, uh, op hun borst... en gewoon foto's schoten van iets dat ze snel zagen gebeuren. Ja. Dat, dat genre dat, dat bestaat, dat floreert nog altijd. Ja. Maar tegenwoordig is iedereen een beetje straatfotograaf. Ja. Met een mobiele telefoon. En maar dat is ook de, prima. Dat is, dat is een goede ja. ontwikkeling. Ja. Ja. Ik vind het goed. Ik, vind het juist. Ik, ben, ik, ik denk dat ik ook. Ik, ik denk dat ik, dat ik ben best wel a-technisch. Ik zou niet denk ik zijn begonnen als het nog steeds allemaal analoog was en met, met een heel lang proces. Want ik heb het wel echt geleerd van een digitaal scherm. Ik heb wel dat, die feedback nodig om te kunnen weten wat, ik, wat mijn volgende beeld wordt. Tenminste, dat heb ik, zo, zo heb ik het geleerd en nu kan ik het een beetje inschatten. Um, maar ik vind het juist goed dat het, door, de, door de techniek wordt het juist uh, laagdrempeliger. En dan kan je eigenlijk ook een hele andere soort fotografen. Of mensen die niet per se heel technisch onderlegd zijn. Maar wel dingen zien. Dat is juist goed. Wat voor, wat voor straatfoto's maak jij zelf? Ja, vind had altijd heel moeilijk. Maar, um, om, om uit te leggen in woorden. Maar ik denk dat mijn foto's die ik zelf het leukste vind. Zijn de foto's die het minst begrijpelijk zijn. Dus als mensen vragen van wat gebeurt hier. Dan ben ik heel blij. En dan wil ik het eigenlijk ook niet echt vertellen. Maar bijvoorbeeld um, ja, een schaatster... Waarvan je geen gezicht ziet. Een soort van zwart gat in plaats van haar hoofd. En er zijn soms ook foto's die ik zelf niet begrijp. Ik weet bijvoorbeeld, ik moet soms echt inzoomen om te kijken wat, wat daar nou is gebeurd. Absurdisme zit er heel erg in. Misschien. Ja. Het, is, het is wel degelijk echt en het is wel degelijk spontaan. Maar het is, als je het beeld ziet, denk je: hoe kan dit? Die man hangt op zijn kop. Of hoe kan het dat, dat, dat het billboard ineens doorgaat buiten het billboard. En, en een heel ander onderlijf heeft? Ja, dat zijn dan die van de, van de street ja. repeat, denk ik, ja. Ja. En, en dat je daar dan in, in die street Repeat ook heel veel van vindt. Ja. Van, van hetzelfde fenomeen. Ja. En waardoor, je, waardoor je denkt, hé, en daar weer, en daar weer, en hoe kan dit? En het zijn allemaal van verschillende fotografen... op hele andere plekken op de wereld. Ja. Hoe voel je ben je daarmee bezig? Ja, dat is veel, vind ik lastig om te zeggen, want ik doe het heel vaak tussendoor. Als ik bijvoorbeeld uh, in de trein zit, ga ik eventjes snel uh, door, door wat foto's heen. En ik zit ook best wel veel op Instagram. Dus dit is ook heel slecht uh, voor als je verslavingsgevoelig bent voor, voor je telefoon. Uh, dus heel vaak zie ik ook gewoon tussendoor dingen voorbij komen... of iemand op Facebook post iets, dat lijkt daar weer op. En er zijn best wel, best wel veel groepen, ook op Instagram en op Facebook. En dat zijn een beetje van die gespecialiseerde groepen die ook wel gecureerd worden... Je ziet wel dat het wel een soort van, uh, zelfde soort kringetjes van mensen. Dus ik merk wel dat ik heel veel mensen heb waarvan ik dan uh, veel foto's heb. Dus bijvoorbeeld van één fotograaf meer van die thema's. Dus ik moet mezelf wel dwingen om ook daarbuiten echt een beetje te zoeken. Dat het niet steeds een soort van repeat wordt ook van mij, van dezelfde fotografen. Over en weer. Maar je krijgt subgenres, je krijgt ook een bepaalde beeldtaal, <tus> mensen die elkaar imiteren. Ja. Maar hoe, hoe beïnvloedt dat jouw eigen fotografie? Want het lijkt me zo moeilijk om nog foto's te maken als je ziet dat alles. Zo vaak gedaan is, ja, dat is heel tragisch, maar ik, ik ben ook een beetje gestopt met het echte denken in originaliteit. Want ik denk dat je niet per se origineel hoeft te zijn om heel goed te zijn. Ik denk wel dat je dat je hetzelfde witte konijn kan fotograferen op een hele andere manier. Dat je alsnog dat je wel misschien geïnspireerd bent door een thema, uh, waardoor een andere fotograaf ook geïnspireerd was, omdat je het op een hele eigen manier kan vastleggen. Dus ik denk dat jouw eigen oog dan toch leidend is. Uh, maar ik heb ook wel foto's gemaakt waarvan ik dacht van... Oh, dat is echt leuk dat ik dat heb gedaan. Maar dan keek ik terug uh, in boeken of, in, uh, of ik zag weer een foto voorbij komen... die al veel eerder is gemaakt, die ook veel beter was... en met datzelfde thema. Dus maar volgens mij weet, is dit, ja. dit is eigenlijk het, het grote vraagstuk... van de hedendaagse fotografie. Wat kan je nog toevoegen in die, in die stroom van beeld? Dat geldt ook ja. voor de persfotograaf, voor de portretfotograaf. Hoe kun je nog, hoe kun je nog opvallen... Hoe kun je er nog eruit springen als er zoveel beeld is? Ja, nou, je hebt natuurlijk steeds weer andere dingen die gebeuren. Dus je kan elke dag weer een nieuw beeld maken. Wat de wereld verandert. Ja. Ik weet niet of het de wereld verandert, maar er is wel weer een nieuw, uh, nieuw beeld. Maar je hebt wel weer, een, weer, weer nieuwe manieren van. Uh, ik was net bij een avond over storytelling. Hele andere manieren van verhalen vertellen. waarbij misschien een foto weer minder belangrijk is dan het verhaal. of dat je juist met andere media gaat werken. Dat je wel met beeld werkt, maar dat het dan weer verspreidt over andere technieken. Dus meer met video en met VR en um, geluid, dus je kan wel weer, ja, je kan wel weer door de techniek kan je wel weer vernieuwen. Maar ook daar zullen op een gegeven moment weer repeat dingen van, van komen. Ik denk dat alles uiteindelijk wat de mensen maken zich dan toch wel gaat, ja, gaat vormen, vormen in bepaalde stromingen. Interessant. Street repeat heet uh, het account. Hier de moeite waard. Laten we beginnen met uh, de vragen. Wil je yes. alsjeblieft een kaart trekken? Ik zei, om wie moet je lachen? Dat vind ik moeilijk. ga ik kan een andere doen. Heb je iemand wel eens bedrogen? Wat een vragen. Um, heb ik iemand wel eens bedrogen? Nou, ik probeer dat niet te doen. Maar ja, wat is bedriegen? Is het dan relationeel? Of dat, dat kan je natuurlijk helemaal zelf opvatten. Hè? Ja, er zijn heel veel vormen van bedrog. Oneindig ja. veel vormen van bedrog. Ja. Fotografen bedriegen ook heel vaak. Ja, ja, ik hoop dat ik dan met mijn fotografie een beetje bedrieg dan. is ja, wel dat ik mensen op het verkeerde spoor zet. Maar ik weet niet of dat echt bedriegen is. Ja, bij de ene fotograaf wordt het altijd als een soort ontmaskering gezien. Met name persfotografen hebben dat. Ja. Of, of als mensen heel veel hebben bewerkt. Dat kan tegenwoordig natuurlijk ook. Dat je gewoon gaat photoshoppen. Ja. Ik weet niet hoe dat in de straatfotografie zit eigenlijk. Met de moores over het bedrog. ja. Um, ja, ja, je hebt wel veel voorbeelden van, uh, van bekende fotografen... die dat hebben gedaan, waarbij het is uitgekomen. Maar ik zit te denken of ik dat zelf... Nee, ik heb, ik heb niet echt iets, iets uh, heel erg veranderd aan de foto. Je maakt wel soms een andere uitsnede of een ander kader... waardoor het uh, initiële beeld anders is dan het beeld dat je aflevert... Ja, dat, dat vind ik nog wel binnen de regels van, van de ja. sport. Ja. Maar de eerlijkheid past wel bij jouw manier van fotograferen. Dat je het absurde moment treft ja. of, of het spontane moment op een, op een straat of een strand of waar dan ook. Ja. Laten we nog een vraag doen. Oeh, deze overleefd. Ik heb helemaal omheen gedraaid. Uh, ben je vatbaar voor verslavingen? Nou ja, ik niet echt voor fysieke verslavingen. Dus ik heb niet echt een. Niet drank of drugs? Nee. nee. nee. Ja, ik, heb wel, um, ik heb wel gerookt, maar dan nou, niet eens echt gerookt, maar gewoon heel af en toe bij de koffie of zo. Maar ik heb op zich wel geluk, denk ik, dat mijn ouders die waren niet heel erg uh, panisch waren dat ik niet zou roken. Ik denk dat als ze dat wel waren, mijn moeder was dat een beetje, mijn vader veel minder. Die gaf me soms ook sigaretten voor kerst. En dan zei die van, uh, die zei wel van, jij bent echt een idioot als je gaat roken. Ik rook ook. Maar uh, ja, als je er eentje rookt met je vader, vind ik het wel, uh, wel leuk. En dan gingen we bijvoorbeeld eentje in de tuin roken. En dan vond ik, het al, vind ik, vond ik het eigenlijk al niet zo heel lekker meer. Dus ik heb niet echt. Ik denk juist door die benadering dat het allemaal niet zo heel erg uh, verboden was. Doordat het gewoon af en toe kon. Heb ik dat ook niet echt uh, als een soort van rebellie willen doen of zo. Maar de, de mobiele telefoon is natuurlijk de verslaving van onze tijd. Ja. En die is er ook op ontworpen. En ja. al die apps zijn er ook op bedacht. Ja. Er zijn allemaal ja, onzichtbare wel. touwen die aan jou trekken. met, uh, met het groot kapitaal erachter. Ja. Maar ja, daar word je uiteindelijk niet heel gelukkig van. Nee, je wordt er heel onrustig van, ja. denk ik. Maar het ja. voegt ook wel weer iets toe. Maar... Ja. Je zei ik ben... net: ik zit, ik zit eigenlijk heel vaak tussendoor op, op Instagram. Ja, nou ja, vaak tijdens uh, nee, als ik echt aan het werk ben, kan dat niet. Maar wel op momenten dat je opeens tijd hebt, dan wel. En soms zit je ook echt loos te kijken. Dus ik ben op zich wel weer blij dat ik nu een soort van functie heb. Waardoor ik ook ja, mentaal verder kom. Of ik kan, wel echt, ik kan wel echt wat doen. Ik kan wel die foto's gaan ordenen. Dus dat is wel op zich wel weer een goede bezigheid. Maar soms maar daarvoor was het eigenlijk meer dat je gewoon zo los ging kijken. Of iemand iets had gepost. En eigenlijk was het helemaal niet boeiend, maar toch keek je. Dus ik was ook laatst was mijn bundel op. Iets van drie jaar terug. En toen dacht ik ook van, ik ga het niet nu nog bijkopen. En dan ben je echt veel rustiger. Omdat het gewoon niet kan. Ja, omdat, omdat het, het er niet kan. Is. Ja. Lekker is dat. ja. Maar goed, nu is het wel besteed. Want nu ben je gewoon uh, het account aan het bijhouden. Ja, dus ja, nu moet ik. Nu moet je wel. Ja. Laten we er nog één doen. Yes. Wanneer heb je je enorm geschaamd? Um, ik denk wel op veel momenten met mijn ouders. Maar ik was ook wel een beetje puber. En mijn ouders waren een beetje gek. Um, maar wanneer heb ik me echt geschaamd? <laughs> ja, op het moment dat... Uh, ik weet niet of ik dit mag aandoen aan mijn ouders. Maar dat we... Uh, ja, we waren ergens op een feestje. En, en ik had mijn vader toen meegenomen met Oud en Nieuw. Want uh, mijn moeder was er niet en hij was een beetje zielig. En, um, en toen uh, ging hij mee. En, um, en toen waren we met vriendinnen aan het praten over... Het was een soort Italiaans feestje. En waren we waren aan het praten over allemaal woor, allemaal uh, ja, vertalingen voor, uh, voor poep en plas. En dat soort dingen. En er was een jongetje bij of een jongen bij ik zei van al kunnen we het niveau niet uh, wat hoger uh, wat hoger houden dat ging mijn vader net vertellen over een soort ja als grapje over een soort rectaal examen maar toen ben, ben ik wel een beetje door de nou nee, niet door de grond gezakt ik vond de situatie wel grappig euh, maar uh, ja het was wel een beetje pijnlijk ik Maar je weet zei net al met... dat ze gaat vergeven <laughs> wat ik niet me verteld nee, maar je zei mijn ouders die zijn een beetje gek wat wat voor wat, wat voor wat voor, uh, voor gezin was het waar waar kom je vandaan nou ik kom sowieso uit Tsjechië en um... Ja, ik denk dat mijn ouders dan ook alweer hele heel, heel leuke mensen en hele eigen mensen. En ze hebben zich nooit echt geschaamd voor dingen. Maar daar heb ik me dan vroeger wel voor geschaamd. Um, maar ja, we zijn allebei artsen. Dus we ja, het is soms wel moeilijk om, als ik het over fotografie heb, dan hebben zij het liefst over aorta. En we kunnen wel, wel, wel, wel binden, maar we zitten wel in een aparte werelden. En zij wonen ook in Nederland, je ja. ouders? Ja, ja. ja. Andere wereld, maar, maar vrijgevochten nest, zo klinkt het althans. Ja, ergens wel, maar ook ergens wel heel traditioneel. Ze blijven wel weer. Ja, Tsjechië is wel weer iets meer traditiegebonden. Um, dus uh, ze zijn wel een beetje bezig met kleinkinderen en waarom ik nog geen. Uh, niet getrouwd ben en dat soort dingen. Dus dat zijn wel dingen waar we dan een beetje op mismatchen. Maar aan de andere kant. Zijn ze ook juist wel blij met dat ik iets heb gevonden wat ik leuk vind. Ze hadden het liefst gehad dat ik arts was geworden. Of dat had ze leuk gevonden. Um, maar ik denk dat ze wel blij zijn met wat ik aan het doen ben. Ja. We doen nog een kaart. Yes. Hoe vaak google je zelf? Uh, ja, soms. Uh, ook om te kijken of je foto's ergens worden gebruikt. Of niemand je, je beeld had zonder toestemming. Ja, ja. Want soms dan kom ik wel uh, foto's tegen met naamsvermelding... maar die zijn bijvoorbeeld niet uh, aangekocht of zo. Dus daarvoor moet je het af en toe doen. En, maar hoe doe je dat dan als ze je beeld gebruiken zonder naamsvermelding? Uh, dat dat ze van zelfs je naam er niet eens meer opzetten. En hoe kom je daarachter? Ja, hangt, nou ja, uh, je, kan, ja, ja, je hebt ook mensen die daar, daar een hele software voor hebben. Dus je hebt mensen die ook letterlijk daarvan heel vaak op vakantie gaan. Die kunnen dan een soort van software toepassen... en dan uh, gaat een soort van... Uh, ja, een technologie gaat dan nakijken wie, uh, welke foto's waar zijn gebruikt. En dan gaat hij naar iedereen een factuur sturen. Dus dat kan je doen. Maar je kan ook foto's uh, waarvan je weet dat die vaak zijn gepubliceerd... die kan je dan weer invoeren in Google en daar gaat hij dan op zoeken. En dat doe je ook allemaal? Ah, heel soms. Ja. Niet zo heel veel. Maar um, ik kom wel eens foto's tegen die dan nog niet zijn afgeschreven bij de beeldbank. En dan check ik van klopt dat dat het nog moet gebeuren. Oh ja. weet je daarvoor. Of als je verwacht dat er een artikel op komst is of zo, dan check je wel eens of dat al is geplaatst. Heel logisch. Ja. Nog, nog een uh, vraag. Waar erg je je aan? Um... Ja, vind ik moeilijk. Um... Ja, misschien soms gewoon aan. Um... Ik heb, ik heb soms dagen dat ik heel slecht überhaupt tegen mensen kan, maar dat is meer dat, is, dat ben dat ben ik meer dat ik soms in de supermarkt ben en iedereen staat op een verkeerde plek, of iedereen staat precies in mijn route, dus dan ga ik helemaal soms helemaal omlopen, omdat ik geen zin heb om me door die mensen heen te wringen. Om je er langs te wurmen. Ja. ja. Dus dat is meer een soort logistiek. Ja. Nog één vraag, de de, de laatste. Yes. Vind je dat je genoeg verdient? Wat een dubbelzinnige vragen. Um, ja, nou ja. Um, financieel is het dan, of is het... Ja, ja, op zich wel. Ja, want ik heb natuurlijk, ik, heb, ik werk ook bij RTL, dus dat is dan mijn, uh, mijn basis. En daardoor kan ik juist, ik sla heel, heel veel commerciële klussen af. Of nou ja, heel veel. Ik sla er, ik sla er af en toe wel wat af. Omdat ik, uh, ja, ik wil wel nog mijn eigen werk blijven maken. Dus ik wil wel zeg maar, ik was altijd een beetje bang als je fulltime gaat fotograferen. Dat je dan uh, dat werk niet meer leuk gaat vinden. Dus ik probeer wel alleen maar de klussen te doen uh, die ik leuk vind. En dan daarnaast vrij werk. En je hebt een soort basisinkomen voor de, ja. voor de huur, de gas en het ja, water precies. en het licht. Ja. Nou, perfect toch? Ja. Dank je wel dat je te gast wilde komen. en uh, yes. het, uh, het is te vinden op uh, Instagram, op uh, Street Repeat. En ook je eigen account en uh, website zijn interessant. Jullie, Ruud Dova, dank, dank je wel. Dank je Buddy Guy, nog altijd in leven, nog altijd uh, aan het zingen. Maar dit is uh, uit de oude doos. First time I met the blues. Eén minuut, gemaakt door Els Huver. En deze heet Derde Oog. Pst. één minuut. Ik, ja, ik kijk altijd naar de grond. Hè. Als ik door een stad loop of door een park loop, dan kijk ik naar de grond. En dan zie ik um, papiertjes, uh, uh, verpakkingen, lege blikjes, enzovoort, enzovoort. Maar die vertellen me wel altijd heel veel. Als ik een, een, een stukje van een chocoladereep zie... dan zie ik of daar het zilverpapier nog in zit of niet. Ik zie of een blikje doormidden ge, geknipt is in tweeën. Een lege aansteker waar het, het, het chrome dopje van weg is. Ik weet dan waar die spullen die er niet meer zijn... dat zilverpapier of de andere helft van dat blikje... waar die voor gebruikt worden... In de tijd dat ik in Heerlen werkte, um, in de, de, zeg maar, de hoogtijdagen van, uh, van, het, van het heroïnegebruik in Heerlen, in die tijd ontwikkel je als straathoekwerker een soort derde oog. En mijn, mijn vrouw krijgt daar wel regelmatig te veel van. zeg: God, schei toch eens uit, Sherlock Holmes. Eén minuut gemaakt door Els Huver. De James Hunter Six, whatever it takes. For me. I'm one step away from a better day, however long the night, and whatever it takes, I'm gonna make everything. Alright. But then James, Hunter, Six, Whatever It Takes, een uh, nieuwe single. En er komt ook een uh, nieuw album aan. Hedenavond werd gepresenteerd een nieuwe bundel met de titel Zwart. Twintig verhalen en essays over identiteit. Allemaal geschreven door uh, schrijvers en uh, andere essayisten van kleur. Een zeer gevarieerde bundel en de presentatie uh, vond plaats in uh, tivoli Vredeburg in Utrecht. Een van de samenstellers is schrijver Vanba Sherif. En hij uh, schreef ook een verhaal over uh, Liberia, het uh, oorspronkelijke thuisland. Goedenacht, uh, Goedenavond Vanba. Goedenavond. Hoe, uh, hoe was de presentatie? Hoe is het gegaan? Ik ben nog steeds uh, uh, bij Tivoli. Uh, het is heel goed gegaan. Um, ja, het is, uh, nog nooit heb ik in Nederland zoiets bijzonders meegemaakt. Als, als deze avond uh, gewoon bijna 18 schrijvers... Uh, afro schrijvers uh, bij elkaar komen... en gewoon talenten in te leren en delen met het publiek op deze manier. Uh, ik denk dat wij vanavond een uh, geschiedenis hebben, uh, hebben gemaakt. Ik denk dat dit een, prim, ja, een primeur is in de Nederlandse uh, literatuur. En, uh, en ja, het publiek was echt heel erg uh, enthousiast... ook weg van uh, de bijdrage en de gesprekken die we met elkaar hebben gevoerd... over wonen in Nederland... Uh, die, uh, de erfenis die wij, die wij meenemen uit het land van uh, herkomst en, uh, en de confrontatie en die uitdagingen uh, met het leven in, in het land van aankomst. Uh, het is heel, heel erg bijzonder avond geweest. Afro-Europese uh, auteurs zijn het. Het zijn, het zijn allemaal zeer verschillende schrijvers verder. Ik bedoel, ze hebben allemaal uh, min of meer dezelfde kleur. Ook, ook dat is eigenlijk nog, nog best wel gevarieerd. Inderdaad. Zeer verschillende verhalen, zeer verschillende ja. achtergronden. Um, in, in die zin is het een heel gevarieerde bundel. Maar het thema kleur, dat is, dat is eigenlijk de enige constante in, deze, in dit boek. Nee, nee, waarschijnlijk... Het thema is... Zwart is niet alleen de enige... Thema wat ons bindt is uh, uh, identiteit. Hè? Gewoon, uh, uh, gewoon uh, navigeren tussen twee culturen. Uh, Hoe je dan uh, Nederland, Nederland thuis of hoor je in Afrika thuis? Hoe ga je om uh, met uh, de uitdagingen van leven in een andere cultuur die niet uh, de jouwe is? En uh, de ont ontworteling, uh, de trauma's van de oorlog. Ze mogen zijn uh, van die uh, schrijvers zijn, koma-cultuur uh, uh, uit oorlogsgebieden. Dus al die verhalen bij elkaar. En inderdaad ook worstelen met zwaar zwart zijn in Nederland en de weten wereld. Uh, al die verhalen bij elkaar. gewoon uh, werpen een, een nieuw en vers blik uh, op, uh, op het leven in Nederland en, en in België. En wat ook opvallende is, dat veel van die cijfers zijn ook vooral. De meeste zijn vrouwen, jonge vrouwen. En dat is ook echt heel bijzonder, een verrijking van Nederland. Dat je gewoon echt, ja, jonge, zelfverzekerd vrouwen hebt. Die echt gewoon best doen en een kans, met dit wonder een kans hebben gekregen. Om een talent met Nederland te delen. Het, het mooie vind ik van de bundel dat je, dat je via de literatuur zoveel meer uh, gelaagdheid en nuance en zoveel meer subtiliteit precies, in zo'n uh, zo onderwerp kunt brengen. Terwijl het ja. tegenwoordig vaak gaat over uh, nou ja, heet, heet uh, oplopende debatten en, uh, en rottige tweets over en weer. Maar, maar hier kan je eigenlijk in alle subtiliteit bepaalde thema's over het voetlicht brengen. Ja, ja, ja. zoals het verhaal bijvoorbeeld van uh, de lila Herman, uh, Hermans. Het vertelt uh, het verhaal van een, uh, een donkere vrouw... die dan uh, naar een, een massagesalon gaat en ze wordt gemasseerd door een blanke vrouw. En dat contact uh, met, het blank, uh, met de witte uh, uh, handen, met een zwarte hand... hoe ze dat op een heel subtiel manier uh, beschrijft... En dat bewustzijn op dat moment, of uh, uh, bewustzijn van haar zwart zijn, dat is ook echt ja, een van de sterke verhalen. Maar daar niet alleen. Een van de grootste schrijvers, waar dan ook in de wereld bijvoorbeeld, Ahmed Al-Malik, heeft een heel bijzonder verhaal geschreven. Uh, die heet De Tank. Uh, ik denk dat uh, niemand kan dat lezen, uh, of nou in Nederland is, of uh, in Amerika, of, uh, of zelf in Afrika. Uh, de literaire kwaliteit van dat werk is gewoon aanwezig en niet alleen die twee schrijvers. Je hebt andere namen als uh, Clarice, als uh, Sabrina Engendardi, als uh, Olave. Uh, haar, haar bijdrage voor, voor dit, van de, van, de, uh, van de mooiste Olave Nuanje. Uh, dus ik kan gewoon doorgaan. Het is allemaal echt echt ze hebben hun best gegeven en uh, het is een geschenk. Gewoon, een, een verrijking laten... van, de, van de Nederlandse literatuur. Ja, ja, ja zonder meer. Zonder meer. Echt. En, en dit is echt... Uh, ja... En, uh, is dit een statement? Ik kan het niet zeggen of het een statement is. Maar gewoon echt... Uh, uh, we willen laten zien aan Nederland... Kijk, uh, uh, we zijn meer dan alleen kleur. We zijn, uh, we zijn in staat om zoiets bijzonders uh, uh, gewoon te schrijven. Zoiets bijzonders te delen met het Nederlands publiek. Je ziet in het werk... Uh, uh, gewoon uh, uh, uh, sporen van Kafka, uh, de hele uh, esthetiek van Chekhov ja. En uh, is ziet gewoon Marques, ja, Marquez hoe hij de precisie uh, van Marques, ziet. Aan ah, die sporen, gewoon, zie je terug in die, in, in die verhalen. En ook in de essays, uh, die echt uh, gaat over niet alleen, uh, niet alleen wonen tussen twee cultuur, maar ook dat de zwarte zijn, ik hoor, dat, uh, dat lichaam, dat zwarte lichaam... en hoe dat reageert, hoe de wereld reageert op het zwarte, op het zwarte lichaam... Die, die komen allemaal uh, aan boord. En dus het is echt een heel bijzonder bondel. En ik ben heel erg blij dat ik uh, gevraagd uh, werd... om uh, dit boek uh, samen met Abise Rauw samen te stellen... Gefeliciteerd met uh, deze bijzondere en mooie bundel. Met uh, zeer interessante en mooie verhalen. Van Basharif, dankjewel En een goede dankjewel. nacht. Yeah, en, uh, yeah. Ik Doe noem you. nog de titel van de bundel. Dat is uh, zwart. Dankjewel. je Stay right here. I'll be coming home soon I just emptied my lungs To some empty room So much to say But I just hold my tongue The whole world's for the take And I'ma get me some No, there's nothing at all. I'm just repeating myself since I wrote Southern Draw. Bahamas met uh, het nummer No Wrong van het nieuwe album Earth Tones. Elke week geven wij een audiodagboek mee aan iemand uh, die iets belangrijks gaat doen. Een uh, première of uh, een presentatie of zoiets. En deze week uh, was dat cabaretier Stefano Keizers aan de vooravond van de première van zijn eerste voorstelling erg heel. En hij heeft een uh, audiodagboek voor ons bijgehouden. Woensdag 24 januari. Ik bevind mij in de kelders van het herenlogement in al ...alwaar ik zo dadelijk de laatste try-out ga spelen... ...voor mijn allereerste première. We hebben net in het aaneengesloten restaurant gegeten... ...en ik had een hamburger met heel veel kaas erop. Ik twijfel of ik nog ga poepen of niet. De wc hier trekt niet heel erg goed door... En er staat de hele tijd mijn mevrouw in de keuken dingen af te wassen. Het is woensdag 24 januari 2018. Ik zit midden in de voorstelling in het herenlogement in Beuzichem. Ik heb een paar mensen uit het publiek meegenomen mijn kleedkamer in... terwijl de rest van het publiek in de zaal op ons zit te wachten. Wat vinden jullie er tot nu toe van? Ik vind het leuk, <lacht> mooi... Bijzonder. Ver verrassend. Ja, inderdaad. Heel verrassend. Bijzonder. Donderdag 25 januari 2018. Ik zit nu in de visagie voor Yine. We doen even een mooie basis. En de rest mag jij haar vullen. had net ook het idee om een documentaire over de visagie te maken... Vind ik ook een heel goed onderwerp. Ja, ik, ja. Ik, ik, ik denk okay. dat jullie namelijk alle ins en outs weten van heel. Ja, ja. Maar Dat is heel lastig. Want ja. is het is heel intiem eigenlijk volgens mij. Zeker wel, als je. Ja. Dagelijks dezelfde presentatie. Hm. Ja. ja. Nou Precies. Ja, nee, zie je wel, ik vermoeden het al. Nee, maar ja. er, mag, er mag toch ook in ziekenhuis gefilmd worden, dus dan zal dit toch ook wel mogen. Natuurlijk, maar ja. er wordt niet zo open gepraat als nee. dat uh, nee. wij normaal even hm. deur dichtgooien. Want we willen heel even vertellen wat er allemaal gebeurt. we ja. weten alles. We ja, zijn ja. gewoon ja. psycholoog. Leven. Hallo! Hallo! Hoi! Leuk dat mooi. Nee, leuk uit ontmoeten ik heb flyers. Yes, ja. fantastisch. Ja, ik heb ze. Nieuwe Heel heb, fijn. Ze nou, super, jongens. Ja, ja, Hartstikke ja. leuk. Gaat het goed allemaal? Ja, zeker. Ja, kom met de traditie ja. en ja. nou wordt helemaal leuk. Ja. Ongelooflijk. Vrijdag 26 januari 2018, Drie uur s'nachts. Ik ben eindelijk thuis van de opnames van Eva Jinek. Ik heb van Eva Jinek een plastic drinkbeker gekregen in een wit papieren tasje. Maar de drinkbeker kan niet helemaal dicht, dus als je hem neerlegt, dan glijdt alle vloeistof eruit. Plastic drinkbeker van Eva Jinek. Vrijdag 26 januari, 10 uur 's avonds. Ik ben vandaag op de koelste baan van Nederland geweest. om daar te praten met Wilfred Gené. Ja, en dat gesprek met Wilfred Gené, ik weet het niet ik kwam er gewoon niet in ik had eigenlijk niks meer te vertellen bovendien heb ik per ongeluk een van mijn grootste geheimen verklapt live op de radio want door die priemende oogjes van uh, meneer Gené heb ik per ongeluk verteld dat ik nooit uh, wil zeggen op tv um, of op live radio wat dat betreft nou ja dat was het hele gebeuren met uh, Wilfred Gené. Daarna ben ik naar het huis van mijn ouders gegaan om de plantjes water te geven. Mijn ouders zijn al maandenlang vermist. Uh, maar ja, voor het geval dat ze thuiskomen, zorg ik dat alles daar nog netjes is en dat alle plantjes nog in leven zijn. Muziek <middels> Zaterdag 27 januari 2018. Het is de dag van de première van mijn eerste avondvullende voorstelling. Erg heel. Het was eigenlijk de bedoeling dat ik vandaag om 11 uur s ochtends... met technicus Paul mee zou rijden naar Diligentia in Den Haag... om daar alvast in de zaal te acclimatiseren. Het is nu twee uur s middags en ik zit nog steeds thuis... Ik heb besloten om het rustig aan te doen vandaag. Het doet pijn dat ik deze beslissing heb moeten maken... maar ik voel dat het de juiste was. Zaterdag 27 januari 2018. Ik ben in de kleedkamer met Jelle, mijn regisseur. Het is 10 minuten voordat ik het podium opga... Ik ga mezelf even intapen en omkleden. Op de tafel liggen allemaal toi toi toi cadeautjes. Ik ben vergeten voor iedereen van het impresariaat iets te kopen. Ik weet nou niet, hebben kwart over acht of half negen? Ah, kwart dan... over acht. Godverdomme, dat is al bijna. Ja. Oké, okay, ik ga er vandoor. Ik, ik ga nu het podium op. <tied> Zaterdag 27 januari 2018. De voorstelling is net voorbij. Ik heb me nog nooit zo vreemd gevoeld. Ik heb eigenlijk het gevoel dat ik heel slecht heb gespeeld. Misschien wel slechter dan ooit. Maar het publiek vond het sowieso heel erg leuk. Dus leek het alsof wat ik ook deed alles prima was. Ik merk dat er een vreemde maar ook wel blije stemming heerst... En ik ga zo meteen naar het café om iedereen te spreken. En dan waarschijnlijk na een minuut of vijf voel ik me opeens fantastisch over vanavond. En vind ik dat ik het goed heb gedaan. Op dit moment kan ik er nog geen worst van maken. Zal ik een keer dat die beledigd is door je ja, je bent beledigd. Ben ik beledigd? Dat is meteen in de, in de opname. Ja, dat gaan we de andere keer wel opnemen. Een beetje beledigd. Een beetje beledigd. Hier nog wat reacties van het publiek. Overweldigend, maar ook teleurstellend. Al zijn shows gezien, deze was nog wat meest teleurstellend. Dat wil je te horen of niet? Dat wil je toch horen? Audio dagboek. Gover, ik heb dit allemaal voor jou gedaan. Dit zijn eerlijke reacties op je voorstelling. Ik vond hem fantastisch. Mijn vrienden vonden het kut. Volgens mij is dit gewoon een rpd Ja. Maandag 29 januari 2018. Het is inmiddels 6 uur s'avonds. Ik ben ongeveer anderhalf uur geleden opgestaan. Op de dagen waarop ik niet hoef op te treden... heb ik verder inmiddels niks meer te doen met mijn leven. Dus hou ik ervan om zoveel mogelijk te slapen. Alle recensies zijn binnen. Bijna iedereen schrijft dezelfde dingen... en becijfert het compleet uiteenlopend. Dus wat dat betreft heb ik niets te klagen. Beter had eigenlijk niet gekund. En het allermooiste is nog wel dat ik... Uitgerekend vandaag, direct na het opstaan naar de Albert heijn ben gegaan... en daar een record in AHA-bonusvoordeel heb weten te bereiken. Ik heb vandaag namelijk 19,77 euro aan bonus binnen weten te harken. MUZIEK <tied> Dinsdag 30 januari 2018. Dit zal alweer het laatste bericht zijn dat ik inspreek op deze audio recorder. Ik vond het heel bijzonder om zo geforceerd te moeten leven. En ik ben vooral verbaasd en teleurgesteld in mijzelf. Vooral omdat ik merk dat ik het gewoon heel moeilijk vind om normaal te doen wanneer ik mijzelf aan het opnemen ben. Ik hoop dat ik jullie een goed inkijkje heb kunnen geven in deze krankzinnige week uit mijn leven waarin ik vooral heel veel heb geslapen en toch ook uiteindelijk best veel chips en chocola heb gegeten. Heel veel liefs. Van Stefano Keizers en terug naar de studio. Stefano Keizers en zijn belevenissen van deze week de voorstelling heet erg heel te zien in Veldhoven, Delft, Waalwijk, Vlissingen en dan het hele land door. old and tired over fire And I've been poked and stoked It's all smoke, there's no more fire Only desire For you ever you are For you ever you are I Thank you. different Gedraag aan haar vader, Louden Wainwright III. Dit was Martha Wainwright met Bloody Motherfucking Asshole. En morgen in Nooit Weer Slapen zit hier Elfie Tromp... in gesprek met schrijver Justine Leclerc. Ik wens u een hele goede nacht. Op Radio 1...